Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ook Rutte speechte in Glasgow. Onze demissionaire premier zei op de klimaattop in Glasgow... dat Nederland te lang heeft gepraat over de plannen en te weinig heeft gedaan. Hij begon zijn toespraak met de overstromingen in Limburg, België en Duitsland van afgelopen zomer. ...caused by extreme rainfall. It was a terrifying sight in the province and across the border in Belgium and Germany... Raging torrents caused devastation. This is only one set example that illustrates. Het doel van de klimaatop is om te kijken hoe de opwarming van de aarde kan worden beperkt tot onder de 2 graden. Hogescholen en universiteiten zijn niet blij met de mogelijke invoering van de coronapas in het onderwijs. De Vereniging van Universiteiten noemt zo'n coronatoegangsbewijs praktisch lastig. Er zouden te veel mensen nodig zijn om de duizenden studenten te controleren. Vandaag lekten de nieuwe maatregelen uit. Zo zou je vanaf vrijdag vaker je corona-app moeten laten zien en komt de mondkapjesplicht terug. In Nigeria is een flatgebouw in aanbouw ingestort. Bouwvakkers hebben tegen journalisten gezegd dat er zeker 100 mensen op de bouwplaats aan het werk waren. Aan het appartementengebouw van 21 verdiepingen werd al twee jaar gewerkt. Wat de oorzaak is van het instorten is niet duidelijk. En je kunt weer met je backpack naar Thailand. Tenminste, als je twee keer bent geprikt... Nederlanders zijn inmiddels hartstikke welkom. Maar volgens correspondent Mustafa Margadi is er nog wel een lijst met regels waar je je aan moet houden. Dus hou je even vast, een week van tevoren moet je je registreren online voor de Thailand-pas, QR-code. Voor je vertrek moet je ook een negatieve PCR-test overleggen. En als je in Thailand aankomt moet je nog een PCR-test doen, die moet je afwachten in een hotel. Nou, als je dan nog steeds negatief bent, dan kun je lekker op vakantie in Thailand. Het weer, vanavond en vannacht neemt de wind wat af. Morgen in het zuiden en westen misschien wat regen. Dan een graad of tien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de N201 Hoofddorp Uithorend staat voor de aansluiting met de N196 nog steeds file omdat de weg dicht is. De vertraging is daar nu ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 In ieder geval niet voor die buschauffeur die op dit moment ergens op de A10 vast zit, hoor. Mr. Wonderman. Zeker niet. Want het heeft alles schijn van dat onze dame en onze gasten van vanavond, Nevin een beetje verlaten zal zijn. Tussen 8 en 10 hebben we weer een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf, mensen. Maar Nevin laat op zich wachten, want het zit een beetje tegen met het verkeer. En de OV uh, is ook niet alles, want de A10 schijnt een beetje vast uh, te zijn gelopen. Dus wat dat gaat, uh, moeten we maar even rustig afwachten. Ik zei al, Mr. Wonderman is het uh, zeker niet die buschauffeur. Slaat alles op het uh, nummer wat je net hebt uh, kunnen horen van Light by the Sea. Um, Only Death Makes Icons. Dat is het album uh, wat uh, vorige week is uh, verschenen. En uh, daar staat deze single op. En bovendien hebben ze uh, in uh, de match een goede indruk achtergelaten... Zeker ook omdat uh, de collega's van uh, 3 voor 12 dank die hebben daar een uh, verslag van gemaakt, nogal erg positief uh, waren over Light by the Sea. Welkom bij deze Alternative Event. Het is een beetje de verkorte uh, versie. Doe altijd, nu voorafgaand aan 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, hebben we sowieso nog altijd even een extra uur. waarin we nog het een en ander kwijt kunnen. Nou, uh, dat uh, kan je wel zeggen, want Mummy's the Tree met uh, de nieuwe single All My Thoughts, die ga je straks horen. Komt morgen uit, maar wij hebben hem al. Dus dat uh, is straks uh, in dit uur. Maar we hebben natuurlijk ook nog het nieuwe materiaal van vorige week. Bijvoorbeeld deze van Mountaineer. Man-Made War. Always in command. With little sense of reason. My skin is grey and I'm white King of size, I cry tears, look into my eyes. Yet so small and vulnerable My hurt is your hurt And it's killing mine Tale killing us for profit. I am the tragic tale killing us for trinkets. was er, Wilde Kind, met Omhanda en daarvoor Man-Made War van Mountaineer. Komt uh, van, een, uh, van een album en Clark. En dan is het niet de Louis zoals we hem kennen uh, achter een stuur. En een, uh, een Nederlandse Formule 1 coureur uh, belagen. Die Louis daar hebben we het niet over, maar ze is gewoon een andere Louis We gaan het uh, nog eens een keer uh, bij Marcel Hulst vragen met wie die dan bedoelt... Uh, want hij zit achter uh, Mountaineer en uh, Wilde Kind is uh, de band van Darnella Smith. Ze komt uh, oorspronkelijk uit Namibië, maar tegenwoordig woont ze in Den Haag. Um, een tijdje terug heb ik ook uh, Erik de Vries aan de telefoon uh, gehad. Uh, dat komt van een album wat nog moet gaan verschijnen, Song and Dance Man. En oh. een van de nummers uh, die daarop uh, staat is dit uh, nummer en dat heet One. Little White Lies. 1, 2, <middels> Never I lost the Sharon met uh, Blue Moon Bird. Dat komt wel uit Noord-Holland. Uit de hoofdstad zelfs. Uh, zelfs. Uh, en datzelfde geldt niet voor Erik de Vries. Want die komt uit Utrecht. En deze bent, die komt uit Den Bosch eigenlijk. Is het Nemans orkest van Diederik van den Brand. Uh, mooi is dat, uh, dat het over uh, wordt genomen. Ik ken een programma ergens uh, bij uh, de lokale omroep van Volendam Edam. Uh, collega's Roy de Smet en Kees Meijzer die, uh, die kwamen er ook al mee. En uh, die draaiden, uh, vooral Kees Meijzer dan. Die draaiden hem ook afgelopen maandag. Uh, volgens mij was het ook dit mooie nummer: De Whip van de Eden in the Wild met Merel Sophie erop uh, te horen. The walls you build would crumble mm, I wonder what you'd play And if the road that pulls you loose heet ze. Met Inside komt van het label Chocolate Box Records. Daar had Luc Nijman het al over toen wij hem hier hadden in, in juli van het afgelopen jaar. Is het toch ook midden zomer nog zelfs geweest. Dat is alweer mijlen ver achter ons. Zo langzamerhand kunnen we de berenvellen en en winterjassen wel weer uit de mottenballen gaan halen. Want het wordt alleen maar slechter heb ik het idee. Daarvoor hoorde je Eden in the Wild en Merel Sophie. Met uh, de Whip um, afgelopen week was het op een gegeven moment wel uh, grappig. Ik had een, uh, een wisseling met de Messenger uh, met, uh, met uh, Marvin D of Marvin D, zoals collega Willem de Waard dat soms nog wel eens uh, zegt. Um, en uh, Marvin komt ook uit uh, Capelle, want daar uh, speelt zich dat uh, programma van uh, collega de Waard ook zich af. Uh, maar um, hij stuurde mij wat op en hij zei van... Uh, nou, dit uh, wil ik je alvast uh, geven. Uh, niet wetende dat ik op die 21 oktober gewoon een uitzending had. Uh, en de single die verscheen precies een dag later. Uh, namelijk op uh, 22 oktober. Um, het gaat over um, Alice. Want... Het uh, moest op een gegeven moment... Uh, we, uh, hebben ze daar een, een nummer over op uh, genomen. Uh, het liedje is uh, van Rob van Horsen... maar hij heeft op een gegeven moment uh, Marvin D erbij gevraagd... om daar uh, muzikaal het een en ander vorm, de mede vorm te, te geven. Um, nou weet ik niet precies hoe het exact zit... maar het is of uh, Rob van Horsen die zelf ALS heeft... Of een vriend van Rob van Horsen. Maar dat uh, weet ik niet helemaal zeker hoe ik dat heb uh, meegekregen. Maar het uh, liedje gaat daarover. En dat nummer dat heet House of Cards. En uiteraard hoor je hem hier dus bij Alternatief FM. Is it really that important? You'd need it all when you strip down everything around you. You're human after all. With human flaws, you thought they'd find you, and strength you never knew you'd have. When you have to look inside, you'll see it all. Your house of cards. Superman. And the ground begins to fall. ook uh, passen in het uh, programma van uh, collega Fred Heij, denk ik eerlijk gezegd, dit, uh, dit nummer. House of Cards uh, van uh, Rob van Horsteren en Marvin Day. Nou, het stemgeluid van Marvin Day is onmiskenbaar. Dat hoor je meteen al op uh, deze single. Um, bijzonderheid, het gaat over Alice. Dus het is nog een uh, best een heel belangrijk en beladen nummer voor het tweetal geweest in dat opzicht. Uh, verder met de muziek. Want uh, we draaien natuurlijk ook uh, de muziek uh, buiten Noord-Holland. en House of Cards uh, met Marvin D. en Rob van Horstafers... was één voorbeeld. Maar er komen er nu, nu twee achteraan. En dat zijn Poison Lolly en Mommy's the Tree met hun nieuwe single. En die single van Poppy, Poison Lolly, die is al een langere tijd uit. No way out. En daarna dus de nieuwe single van Monster Dream met All My Thoughts. weken terug, eigenlijk drie weken terug, bijna drie weken helemaal hier, uh, was er een feestje van een uh, label. Het King Forward Records label. En daar was deze band ook uh, te zien, namelijk Mommy's the Tree. En hun nieuwste heet All My Thoughts. Daarvoor hoorde je Poison Lolly met uh, No Way Out. Uh, Beide bands komen niet uit deze provincie, dus daarom in dit uur nog even laten horen. Uh, Ball and Chain, dat is een, uh, een nummer van Eruption Artistiek. En die komen weer uit de omgeving van Rotterdam. Motorstarters, daarvoor hoorde je Eruption Artistiek met de ball en chain. Uh, die zijn die, eigenlijk een tweetal, die komen uit de buurt van Rotterdam. Rovers King trouwens uit Leiden, daar is toch ook wel een, een duidelijke uh, muziek gezien. Um, het feit al dat, uh, dat er al wel een zijn, zoals Rovers King. Uh, het first, die hadden we ook al een uh, tijdje op de korrel, uh, bijvoorbeeld met Cooperboy. En uh, vorige week kwamen we ineens ook achter... dat er een, nog een andere band uh, niet zo lang geleden uh, een EP hebben uitgebracht. En die, niet alleen ik hoor... maar uh, er is ook nog een andere die uh, bijvoorbeeld een uh, rubriek doet... op uh, de sociale media, namelijk Conjo uh, Vergeer. De Daily Dutchie heet die, uh, die... ja dat rubriekje. En hij uh, zegt, ja, ik was die, die band uh, gewoon uh, tegengekomen. Leuke band. BAF heet die band. En uh, ja, daar, uh, dat, dat uh, nummer wat ze hebben uitgebracht uh, heet Patterson. En dat komt weer van een EP die ze in juni um, het levenslicht hebben laten zien. Wie dat ook hebben gedaan, we zijn de Grenadiers. Maar dat is meer een zaak van, jongens, Nou, we hebben het eigenlijk wel een beetje gehad de, de laatste periode. De Anthroposition EP, dat is een beetje het laatste wat ze hebben uitgebracht. 2018 lag hij al op de plank, ze hebben hem live opgenomen. Dat is het verhaal wat erbij hoort. En uh, het heeft ook te maken dat ze um, ja, door, de, door alle periodes heen een beetje um, ja, het, aan het eind van de Latijn zijn. Ze nemen dus voor onbepaalde rust, onbepaalde tijd rust. En ja, ze hebben dus uh, een aantal nummers achtergelaten waaronder deze, Sun and Water, die gaat horen tot aan het nieuws van 8 uur. New beginnings as human beings Against the canvas of 2020 The clown killed the same the way.